Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Griekenland heeft negen mensen aangehouden vanwege de bootramp van afgelopen dinsdagnacht. Het gaat om Egyptenaren die zelf ook op de boot zaten. Ze worden beschuldigd van mensensmokkel. Er zijn 78 lichamen uit het water gehaald, maar waarschijnlijk zijn er honderden doden gevallen. De Griekse kustwacht heeft 104 mensen gered. En ook die kustwacht zelf ligt onder vuur... Ze zouden namelijk het schip al langer in de gaten hebben gehouden... zonder direct iets te doen, zegt deze Vlaamse journalist. En dat uh, leidt tot een aantal beschuldigingen... dat dit misschien wel met opzet is gebeurd... om de mensen buiten de Griekse territoriale wateren te houden. De kustwacht zegt juist dat de migranten geen hulp wilden... en dat ze daarom niks deden. ProRail gaat meer camera's op treinstations hangen... waar vaak dingen kapot worden gemaakt. Dat meldt het AD door de camera's, hoopt het bedrijf dat het aantal vernielingen minder wordt. Het gaat in eerste instantie om 15 stations... waar tientallen extra camera's worden opgehangen. ProRail wil niet zeggen welke stations dat zijn... om de daders niet wijzer te maken. En burgemeester Halsema eist dat het Amsterdam Studentencor een onderzoek naar misdragingen binnen de vereniging openbaar maakt. Anders dreigt ze de boel te sluiten. Twee jaar geleden kwam naar buiten dat nieuwe leden... tijdens de ontgroening werden geschopt en geslagen. Ook werden ze uitgescholden... Een advocatenkantoor ging daarna in opdracht van de vereniging de ontgroeningsrituelen onderzoeken. Maar de resultaten zijn geheim gehouden. Halsma wil ze openbaar hebben. En Oranje weet tegen wie ze zondag aan de bak moeten in de troostfinale van de Nations League. De Spanjaarden wonnen gisteravond in Enschede met 2-1 van Italië. Een roepend voor Spanje dan toch in de 88ste minuut. Nog even de twijfel is het geen buitenspel, maar voorlopig blijft de vlag omlaag. En dus viert invaller José Lu de goal voor Spanje. Door deze goal staat Spanje komende zondag in de finale tegen Kroatië. En Oranje moet dus tegen Italië. En het weer nog een herhaling van gisteren, eergisteren en ook de dagen ervoor. Volop zon dus, met later op de dag wat stapelwolken. Het wordt opnieuw 23 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, VM, in de ochtend. Peace That's the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 Zal je naar Het van Zon, Zee, Zandvoort en Sommerhit. de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gasprijs is weer aan het stijgen. Deze maand is de prijs al bijna verdubbeld. Van 23 naar 41 euro per megawattuur. Dat komt vooral door de toenemende vraag naar gas uit China... en minder aanbod uit Noorwegen. Hartchirurgen in het Amphia ziekenhuis in Breda... hebben meer betaald gekregen van de medische industrie dan was toegestaan. Ze kregen het geld voor adviezen aan leveranciers van medische hulpmiddelen. In Canada zijn 15 mensen om het leven gekomen... bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen. In de bus zaten 25 oudere mensen die op weg waren naar een casino. Het het weer veel zon in het zuiden later wat bewolking... en het wordt 21 tot 28 graden. E. E. E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 Van ZFM. F M Z F 106.9 FM. ZFM. Oh, ZFM. he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boor. Is that all so dumb and immature?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 Alles al so had bij mij dat je... Alles al so had bij mij dat je... Altijd, altijd... Alles al so had bij mij dat je... Alles al so had bij mij... Jij was mijn ruiten, jij was mijn gasoline We vechten te lang en dat willen we niet inzien Je hebt me never verteld that I am the one you need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 Zamfoort en Zomerhit.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 She him.